Uh, ik wil nog even een stukje verder gaan met zijn, um, wat hij ons de stelling had, um, genoemd uit, ook uit de taal um, Hier in Hasulam, wat we net hebben afgemaakt deze uh, oud, en tevens we zijn klaar met deze mama. Van uh, Mamar Pekuda Tinjana, de Mamar, het, Mama, het tweede voorschrift. Maar dan even nog terug, oh, even op de, in de linkerkolom, Hasulam, regel 11 na de punt. Dat is wat hij zei, Er zijn hier twee die vier zijn. Ja, wat ik jullie had gezegd, dat dit een uh, Joodse wiskunde is. En daar wil ik nog even, uh, even over hebben. Joodse wiskunde bedoelde ik daarmee, de wiskunde die gaat boven het verstand. De wiskunde die uh, opgebouwd is naar de eeuwige wetten van het heelal. En daar wil ik een beetje, uh, een beetje daarover hebben. Want uh, de wiskunde en zoals die, zoals ik jullie had verteld aan, op de vorige les nog, beleeft momenteel, niet momenteel, al tot hier, tot nu, tot deze tijd, um, staat eigenlijk... Um, eigenlijk zijn de dagen van de wiskunde geteld. Uh, wat ik bedoel daarmee, die wordt bestudeerd aan de universiteiten, op scholen, het is allemaal nodig. Maar wat men poogde om daarmee te bereiken, en ook te bewijzen, ook de grootste wiskundige ooit, dat om alles te kunnen verklaren door de wiskunde, is, niet, is niets van geworden. En dat was natuurlijk bijzonder droevig voor die grote uh, wiskundigen en natuurkundigen, want het is allemaal vervlochten met elkaar wiskunde en theoretische natuurkunde. Met die begrip van, uh, Einstein, want verder dan deze wereld met uh, inbegrip van de kosmos konden ze niet gaan en daarom um, uh, konden ze ook niet uh, met, al, met alle respect van, wat, van hun weten enzovoort van alle research wat zij hadden gedaan in alle generaties tot nu toe, het is aan hen niet, ges, niet ges, zijn ze zij er niet ingeslaagd om tot een vergelijking te komen. zoals zij dat zelf zeggen dat twee maal twee is vijf? Dat kunnen ze niet zeggen. En dat wilden ze graag. Ze wilden ook bewijzen dat niet alleen 2 maal 2. goed opletten wat ik zeg... het is de eerste keer wat ik, wat ik zeg... ik kan het nergens lezen in, in geen, uh, in geen uh, bulletin van um, uh, wiskundige bulletins... die van de Nobelprijswinnaars. want ik hoef niet... ik, ik ben geen kenner van, ik, van uh, wiskunde of uh, geen natuurkundige... Uh, theoretisch natuurkundige... maar... Vanuit de Kabbalah, vanuit, vanuit de zoger, kan je het alles duidelijk zien hoe dat in elkaar zit. Dat zij hadden willen bewijzen dat ook 2 x 2 is 5. En het is hen niet gelukt. Wat betekent 2 x 2 is 5? Hoe kan je dan zeggen, hoe kan je dan in deze wereld zeggen dat 2 x 2 is 4? En tegelijkertijd 2 x 2 is 5. Dat kan je niet bewijzen. Um, dat kan je niet maken in de formele uh, wiskunde die zoals wij dat ken die kennen vanaf de um, uh, Pythagoras en tot, deze, tot de dag van vandaag. Want dat zou betekenen dat men zo wel elk verschijnsel zou kunnen um, vaststellen leggen, als het ware, vaststellen ook zijn ontwikkeling, zijn gang van waar het naartoe gaat, de uh, um, prognoses maken enzovoort, van elk verschijnsel, van elke, um, elk project enzovoort. Door wiskundige berekeningen. En het is niet gelukt. Uh, ik wil niet al in, in, in de namen te noemen, is niet zo belangrijk, maar wat ik zeg is, is helemaal. ik kan dat ergens in, zoeken in tijdschriften, jij zal zien, en uh, wat hij nu ons even hier, hier zegt, dat is ook terug te vinden in de taalmoed, wat hij zegt ons is, twee, twee die vier zijn, hoe kan je dan zeggen, twee die vier zijn, twee die vier zijn betekent, een vergelijking, ja. In de wiskunde heet het vergelijking, als ik me niet vergis. Ik had niet gestudeerd in de Nederlandse school, maar dan vergelijking betekent aan de linkerkant hebben wij een bepaald gegeven. En dan hebben wij dan een vergelijkingsteken, staat gelijk. En dan de rechterkant is wat het, de rechterkant, een, een gedeelte wat aan de rechterkant van die vergelijking. Ja, net zoals bijvoorbeeld, even een voorbeeld van een algebra, van algebra bijvoorbeeld van um, uh, Pythagoras, van A, A in de tweede macht, plus 2 in de tweede macht, staat gelijk aan C of C, zoals men het noemt, in de tweede macht ja over die driehoek um, rechte driehoek van hypotenuse enzovoort so twee uh, twee katten jullie weten <laughs> wat ik ik wat ik bedoel nou dat is dan um, uh, of the, of uh, bijvoorbeeld de uh, um, formule van um, Einstein ja yeah? dat C is gelijk aan M um, um, in, in dubbele in de in de tweede macht ofzo. Maar het is um, um, het is niet zo, het is voor ons absoluut niet belangrijk. Ik geef het alleen alleen um, een voorbeeld ofzo. Het um, is, uh, maar het is altijd zo so dat in dat dit um, hoe zei dat opmaken is: zo'n um, so formule is, allemaal let op uh, van de wiskunde is dat. Um, het, weer, het geeft niet weer de uh, wetten van het heelal uh, weer. Nee, het, is niet, het is geen interactie. Het is geen wereld van interactie, de manier waarop de wiskunde is. Uh, zij hebben de wiskunde opgebouwd, zij hebben alleen maar het, het formele het formeel aspect eruit gehaald uit die, um, uit die realiteit. En daarom hebben ze dat, bijvoorbeeld, uh, 2 maal 2 is 4. Dat is geheel uh, uh, logisch, 2 maal 2 is 4. Maar, eh, uh, wat betekent hier wat hij zegt, ons twee, zoals hij zee, zelf al uitgelegd had, dat uh, Stijm hem arbeid, twee zijn vier. Hier heb je twee, heb je hier aan de linkerkant van de vergelijking heb je dan um, twee, een, twee elementen, uh, liefde, ahava, en Ira en vrees. Let op wat ik probeer te zeggen. Ik geef eigenlijk een. Uh, prolegomenen. Eigenlijk een. Als het ware een. inleidingje Tot die. Tot die. Hoge. Tot die wiskunde. Van de laatste tijd. Die. Zou moeten ontstaan. Die zou ontstaan van. Uh, in deze tijd. Het is al. Na deze. Absolute crisis. Van die. Uh, wiskunde, de gebruikelijke wiskunde, dan komt dan een nieuwe wiskunde voor die dan niet alleen formele verhoudingen zal um, m, uh, berekenen of uh, uh, weergeven, maar zal wel het geheel geïntegreerde realiteit in staat zou zijn om die um, te verklaren, maar dan kan niet anders dan door de kennis van de wetten van het heelal, door de kennis van de kabbal. En dat wil ik jullie in een paar woorden dat door, uh, proberen dat misschien in, in, in grote lijnen alleen uh, um, aan te geven. Um, dus... Twee die vier zijn, dat zijn die liefde en uh, vrees, die beide hebben eigenlijk beide insluitingen, insluitingen van die beide. Dus liefde heeft in zichzelf liefde en vrees en de uh, vrees heeft in zichzelf beide liefde en vrees. En zo wordt het, deze vergelijking gemaakt van, geestelijke vergelijking wordt gemaakt van twee die vier zijn. Dus aan de linkerkant hebben we twee, kan je ook zo schrijven, twee, en dan gelijkteken, en dan vier. Kan dat? Absoluut kan dat wel. Alleen, let op, wat is het, hoe kan dat, hoe kan je dat rijmen? net zo als wat we leren in de Kabbalah, dat van de ene komt een andere. Alles wat uh, aan de rechterkant van elke vergelijking is, is het gevolg van datgene wat staat aan de linkerkant van de vergelijking. Duidelijk. Dus iets wat staat aan de in de vergelijking... Welke dan ook aan de linkerkant is eigenlijk een, hoe zeg dat, een vader ten opzichte van van wat er aan de rechterkant van de vergelijking staat. Die is een zoon, oftewel, eh, oftewel overeenkomstig respectievelijk eh, oorzaak. En dan aan de rechterkant is van de vergelijking is gevolg. Enzovoort. Duidelijk. Aan de rechter, aan de linkerkant van vergelijking is geven, gever wat die geeft. Het element wat de hogere, laten we zeggen, wat, die, wat gegeven wordt. En aan de rechterkant van de vergelijking is wat ontvangen wordt. Ook in deze verhoudingen. Dan zien we wel dat het helemaal klopt. En nog in, nog in bijvoorbeeld een, een, een aspect. Aan de linkerkant van de vergelijking is er een algemeen aspect. Ah, en aan de linkerkant van de vergelijking is, een, is een, een bijzonder aspect. Dan klopt het helemaal goed. Dat is dan de goddelijke wiskunde. Als de wiskundige dat en natuurkundigen van alle niveaus, van elk kaliber, kaliber tot aan Einsteins toe, als zij dat zouden kunnen begrijpen en uh, aannemen en dat gaan ontwikkelen, dan zou uh, elk probleem eigenlijk hier op aarde opgelost kunnen worden, in de, deze materiële wereld, tot en met de kosmos toe. Duidelijk. Want uh, zij houden zich bezig met, alleen met materiële zaken, dus tot en met de kosmos. Al, alleen onder deze voorwaarden. Nou, in, dit, in dat licht kunnen we zien, dat twee die vier zijn, dan zien we dat, Twee, dat zijn aan de linkerkant, dat is het algemene aspect. In het algemene aspect hebben wij dan uh, twee, die liefde en um, vrees zijn. Die de basis vormen, die eigenlijk van hen komt. Het. En aan de rechterkant, dezelfde liefde en um, vrees in hun Bijzonder aspect. Dat is één van die momenten. Eén aspect, één uh, aanpak van die nieuwe, uh, van die ware wiskunde, die eeuwig uh, geldig is. Uh, aan de andere kant, de droom van alle wiskundigen van alle tijden om uh, te zo te vinden uh, de uitleg van en om te bewijzen dat 2 maal 2 is 5 dat, dat graag willen ze want ze wisten wel dat het moest zijn en ze konden dat niet vinden en dat kan je alleen maar terugvinden in de Kabbalah duidelijk door boven het verstand te gaan hoe kunnen we zien dat 2 maal 2 is 4, en tegelijkertijd 2, 2 maal 2 is 5. Kijk, wat ik zeg is, is, de grondslagen van de nieuwe wiskunde, ik mag mezelf niet mee bezig te houden. Deel, voor mij is het verboden om, om mee bezig te houden, want dat is de wetenschap van deze wereld. Het is niet mijn, uh, uh, mijn plicht om daarin aan te werken, het is niet mijn beroep. Duidelijk. Maar, de wenken van deze uh, nieuwe, uh, nieuwe eigenlijk, de oeroude uh, uh, wiskunde, ik zou kunnen zeggen, ik noemde dat Joodse wiskunde, excuse, wiskunde. ik kan het ook zeggen, uh, terecht Luriaanse wiskunde. Al <lacht> is zich nooit met de wiskunde bemoeit. Maar Luria heeft dat door het opbouwen van, door, die, door dat concept, goddelijk concept van de boom des levens, heeft hij dan tot leven geroepen, deze eigenlijk gebruik gemaakt, onder andere van deze, wat, we, wat ik noemde, Luriaanse Lurianse wiskunde tussen de aanhalingstekens, want dat, is, dat is, komt van Hashem. De, van de geen wetenschap van door de kop van de mens, maar komt boven het verstand. Hoe kunnen we dat zien? Eenvoudig nog even, om even snel ter om terug te keren tot onze zoger. Hoe kan ik het even in, in, in paardtelen uh, laten zien? Nou, op de boom des levens Elke boom, elke hogere die wil geven, een lagere. Elke hogere, belende, hogere belendende traptrede ten aanzien van die, ten opzichte van een uh, lagere belendende traptrede, die dan is net als de, kan je dat weerge, kan weergegeven worden in, in onze gewoon, in gewone uh, westerse lettertjes en cijfertjes. Als uh, de linkerkant, of uh, respectievelijk als de linkerkant van een vergelijking, ja, wiskundige vergelijking, ten opzichte van de linkerkant van een uh, wiskundige vergelijking. En dan, laten we nemen gewoon zeeranpien en bina. Doet er niet, ah, niet over, we spreken dan van abou of de jirs, we gewoon spreken gewoon eerst, simpelweg over hoogma en de bina, ja, het is altijd uh, bina als we zeggen dat de bina heeft aan de zeeërampin, betekent natuurlijk de bina mannelijk en vrouwelijk, Israël, Saba en Tfuna. of Aba en Ima, de hoger abo en Ima en, uh, en Ima, hoger Aba en Ima. Duidelijk. Nou, dan zeggen we dat uh, dan kunnen wij een vergelijking maken, let op, van 2 maal 2 is 4. Wat betekent dat? Gewoon, als, let op, wanneer klopt dan de, deze normale wiskunde, zoals het hier, dat klopt, ook in het geestelijke, wanneer er geen interactie is tussen de hier en pin en Um, Bijvoorbeeld uh, Abba en Nima neem gewoon Abba of Israëlse Abba en Funa, het is hetzelfde. Ik bedoel, het uh, is niet belangrijk voor ons nu. Uh, ze ontvangen alleen al van de mannelijke en vrouwelijke van de Bina. ze ontvangen een ontvangt van mannelijke en vrouwelijke van de binnen. Ja? Dus, um, dan als we zeggen dat. 2 maal 2 is 4, helemaal klopt met de gebruikelijke wiskunde zoals in deze wereld is, dan laten we daarmee zien dat er geen interactie is tussen de zeer en de aboe Hoe? Dan, let op, dan wat laten we zien daarmee? 2 maal 2 is 4, wat betekent dat? Hoe kunnen we dat ons Aan On de linkerkant van de vergelijking hebben we twee maal twee. Wat betekent? Dat betekent het mannelijke, oftewel Aba, die heeft twee mogen, ja, die heeft rechts en links, die heeft, die heeft mannelijke en vrouwelijke, die heeft chassadim um, en gword. En Ima die heeft ook chassadim en gword. Dan hebben wij twee maal twee. Dus hebben wij twee eh, twee aan de linkerkant dus Abba maal twee omdat die die die dan um, die zijn die twee die dus die die hebben dan uh, twee maal die mochin okay. en dan hebben we dan in Abou hebben we dan in uh, Abou, en Israels, Abou en Israël Sabo en Tuna en van hen komen die mochin naar de pin en wat ontvangt dan, eh, uh, Zeiran Die ontvangt dan aan de, dat is dan aan de rechterkant, die ontvangt dan, chassadim en kwarot van. Abba. En ontvangt ook chassadim en kwarot van Ima. Gewoon plat, heb ik, eh, uh, principe. Dan hebben wij, maar niet ontvangt, let op, die Zeiran dan aan de rechterkant gewoon, ehm um, Krijg deze schijnen uh, als oormakief in de toestand wanneer de zeerampien geen man omhoog brengt. Let op. Dat is dan de toestand van statische toestand als het ware, zoals ook in deze wereld is, zonder interactie tussen die twee delen, twee paarden, uh, twee kanten van een vergelijking of een twee kanten van. Twee traptreden, zoals wij die hebben. Dan, Zeeran Pin vraagt dus geen, doet geen maan omhoog. Dan is deze vergelijking, uh, klopt het, met ook met wat de wiskunde is van deze wereld is. Dus, twee maal twee is vier. Duidelijk. Aan de rechterkant hebben wij dan Abo, In, Ima, En, zoet sorry, aan de rechterkant, sorry, aan de linkerkant van de uh, vergelijking hebben we dan Abba en Israël Saber. Maar dan, het zijn gewoon details, maar belangrijk, belangrijk is dat we hebben dan, Abba geeft 2 en Imag heeft 2, dan hebben we 2 maal 2, en waarom dan 2 maal 2, waarom niet 2 plus 2? Omdat we hebben geleerd, we hebben dan in de uh, bij Ari ook in het veel geleerd van, als een zivouk gemaakt wordt, ja of niet, als een zivouk tussen mannelijk en vrouwelijk wordt uh, gemaakt, dan is het vermenigvuldiging, dan is dat uh, wat bij het mannelijke wordt, gaat slaan tegen het vrouwelijke, als slaan betekent uh, kijken naar haar zivouk maken, en dan wordt het vermenigvuldigd met haar herinner uh, nog, met haar letters, wat zij, van hem en van haar, en uh, wordt het vermenigvuldigd dus een vermenigvuldiging teken, vermenigvuldig, vermenigvuldig, vermenigvuldiging teken tussen hen, en dan hebben we twee maal twee, denk ik waarom, dus die, het mannelijke wordt gezien als twee, en het vrouwelijke wordt gezien ook als twee in de linkerkant, want twee mogen, dat is wat, dat is die 2 en 2, 2 maal 2, dat zijn die mogen van het mannelijke en mogen van de vrouwelijke. Chassadim en groot van het mannelijke, chassadim en groot van de vrouwelijke. Die deze hogere traptreden geeft aan de lagere belendende traptreden die staat, welke lagere belendende traptreden staat aan de rechterkant van deze vergelijking. Dus de wordt twee 2 maal 2 is 4. En dan zeer aan Pien ontvangt, vier, klopt, dat is helemaal, wanneer klopt het? Wanneer er geen interactie is, wanneer een lagere, let op, vraagt niet om kutikoon om correctie. Eigenlijk, maar wanneer ze hier aan Pien vraagt om de correctie, let op, wat gebeurt er dan? Oh, let op, nog voordat ik verder ga, deze toestand van 2 x 2 is 4 is de toestand van, zoals je zegt, wanneer een lagere niet vraagt om correctie, dat wil zeggen, en, en dat is een toestand van irreële toestand, dat is een formele toestand, in werkelijkheid bestaat het niet, want een lagere altijd vraagt om mogen van een hogere. En dat is dan de, dat is dan de, steens, de, sta, de steen des aanstoots van het gedoemd vallen zijn van elke vorm van deze aardse wiskunde. Want het is voor mij, het is niet, het is niet eh, volgens de wetten van het halal. Volgens de wetten van het halal is het altijd zo dat de rechter, in de recht wat in de rechterkant van de vergelijking is altijd staat in relatie tot de linkerkant van, de, van een vergelijking, en heeft dus ook, ook de inter, interactie met de linkerkant. En dat ontgaat, eigenlijk ontgaat, zo ontgaat al die uh, natuurkundigen, uh, wiskundigen enzovoort. En nu, let op, new, de goddelijke wiskunde, oftewel de Luriaanse wiskunde. Ik noem het, uh, ik zet het wel, wiskunde tussen de aanhalingstekens. Omdat um, je niet dat, denkt dat we gaan wiskunde, Lurianse wiskunde doen, of dat er zoiets so bestaat. Maar, de verhoudingen, wat ik jullie vertel, dat, dat is dan, die komen dan door de. de geestelijke um, verschijnselen like, wat we leren in op de boom de boom des levens. Dus wanneer het wel, dus in de werkelijkheid in werkelijkheid is er wel interactie tussen de tussen de tussen de Um, lager en hoger, Dan betekent, let op, en nu gaan we dat over tot de, tot de uh, andere wiskunde, de hogere wiskunde, wiskunde die dus van de eeuwige wiskunde. Dan betekent dat dat de Zirantin man altijd man omhoog brengt, actief of, of passief, altijd man omhoog brengt en wat is dan zijn man? Let op. Zijn man is die Sferadaat, eigenlijk die hij, de man die komt dan tussen de gochmeine binnen, naar de linker helft, oftewel de linkerkant van de vergelijking tussen die, eh, uh, eh, uh, uh, Mannelijke en vrouwelijke van de linkerkant, oftewel tussen de aba en iema te staan. En dat is sfera dat. Die is één sfera. In al het algemeen aspect is het één sfera. die kan je niet zien, we hebben geleerd, uh, de sfera dat is geen, uh, is geen, dat is geen sfera het is als het ware onzichtbaar, de kracht die aanwezig is, tussen, eh, die dan de lagere doet opstijgen, naar de hogere, wat hebben we dan? Dan hebben we aan de rechterkant, hebben we 2 x 2, net zoals het was, en, omdat de lagere, de rechterkant, de zeer aan pin heeft ook een man, omhoog gebracht, dan, deze daad, die dus, Onzichtbaar als het ware aan, ver, vertegenwoordigd is in de ware realiteit. Tussen die, in, aan de linkerkant van de vergelijking. die komt als boemerang-effect, we hebben dat geleerd ook. terug naar. Uh, uh, opgebeurd tussen Gogma en de Binda. naar de rechterkant van de vergelijking. deze ene. En daardoor hebben wij deze wonder, dit wonder bereikt. Daardoor hebben wij 2 maal 2, wat aan de linkerkant, die aan de rechterkant wordt 5, 2 van Abba, 2 van Ima, en dat komt terug als boomerang effect op de zeerampin terug. En dat is dan die 2 maal 2 is 5. Dat is wat eigenlijk alle generaties van uh, natuurkundigen en wiskundigen en ook filosofen, uh, grote filosofen waren ook in onze tijd, die wilden, deze, wilden dit geheim uh, doorheen komen en dat willen kunnen bewezen. En dat konden ze niet bewezen, want dat kan je alleen maar bewijzen niet bewezen zelfs, maar gewoon ervaren vanuit de zorg. Ik geloof dat ik uh, de formule van, even mij versproken had, of herinner ge uh, de formule van uh, Einstein is geloof ik, E staat gelijk aan MC, E staat gelijk aan M, M, MC uh, in tweede macht of zo. Het is ook niet belangrijk voor ons, ik denk nu niet, meer, niet eens aan deze, maar gewoon dat dit, mocht ik daar een fout maken, vergeef mij dat, omdat dit voor mij absoluut nu niet relevant is. Ik besta nu op een heel andere planeet waar ik het over heb om te kijken naar beneden, naar de plaats waar deze formule vandaan komt van... Um, Einstein. Begrijp je dat wat wij leren? En alleen maar door te gaan boven het verstand, je hoeft niet die brains hebben van die wiskundigen of zo, ze zijn allemaal met alle respect voor hen, uh, kunnen zij dat niet um, bevatten. En Misschien is het aan mij nieuw wordt gegeven, omdat even in de les dat, um, deze les eenmalig dat uh, aan te geven, dat, en mogen ze mogen iemand dat horen van hen, misschien worden ze geïnteresseerd, niet misschien in de Kabbalah zelf, maar in de applicatieve uh, rol van de Kabbalah in hun, um, branche. Misschien dat klein stukje, een beetje rommelig, wat ik had verteld vanaf dat moment. Op de, en nog in het vorige deel, van, in het eerste deel van, de zoog, van deze zoger, um, vanaf het moment van toen wij dat uh, tegenkwamen, in de regel 11, toen we begon ik uh, daarover, daarover als het ware, kwamen deze. Uh, Uitleg wat van mij, dat ik niet verwachtte, dat zelf. Um, ik hoop dat Miriam wat aandacht aan schenkt, dat ze een beetje dat uh, uitwerkt. En dat dus hebben we dan een keer uh, uitgewerkt. En dan zetten we ergens op, uh, bij ons, ook op uh, het forum. En uh, verder gaan we ons bezighouden met de zoger, met het geestelijke zelf. Het is voor een kabbalist. Let op, het is voor een kabbalist die kabalen leert omwille van het. de reding. is absoluut uh, uh, zo ik, zo verboden om zich met dat, met dat soort dingen bezig te houden. Goed opletten wat ik zeg. Dus niet concentreren zich op zichzelf, maar weten gewoon dat het zo is. En weten dat ook wij um, dat allemaal regelmatig geregeld gebruik maken van deze goddelijke wiskunde, zowel in de Zorger, maar in het bijzonder in, um, in Etschayim, dat is natuurlijk die grote goddelijke Ari die dat heeft ontvangen, direct van boven, van Eliabonui, van de profeet Eli. Eh, wij gaan naar boven, waar naartoe waar boven? We staan op, eh, op de pagina Kuf Zadi Gimel 193 De derde regel van de zoger tekst. Zelf. En nu houden we, hou we ons bezig met uh, ons gebied. Het gebied dat um, ons helpt in het nieuw. Maar uh, maar Pekuda tlita. Maar het derde voorschrift. De rechel vier. Ot Resh dalet. Picuda lit a. Leminada. De it Eloca. Ravrava. Uschlid a. Bealma. Le Yahda Le Behol Yoma. Je Huda Kedaka Yahud. Shit Sitrin alain. Ulme Abed de volgende de Pachina Kuf Tzadi Dalit. 194 de eerste regel. Lon Jehuda Hada Beshit Tevin Dishma Israel. Le Havana Ravata Leila Bhadeju. Twee. Waalda e Echade Id Starih Arkale Beshit Tevin. Kijk hoe geweldig wat we nu lezen dat het ook komt. Nu, op de plaats eigenlijk, waar wij bijna zo ver zijn, nu, waar wij leren, waar, het, waar wij het over leren in de parallel, als dat, in een heel andere terminologie, in een heel andere aangelegenheid, en dat wij leren dat in pre in onze lessen van pre let op. Ook in het gebed is het wel ook weer terug te vinden, kijk naar nou wat je zegt ons. We keren terug naar de vorige pagina, Kuf Sadi sorry, nog, Kuf, eh, ja, Kuf Zadi geme. 193, de regel 4, od Res, Dalit, 204. Pekuda lid A, de, het het derde voorschrift is, kijk nou wat de derde vo, het derde voorschrift is. Hoe oh. anders is dat, klinkt het anders dan de tien geboden zoals Moshe heeft die ontvangen. Kijk nou, het derde voorschrift is, lemonade te weten de iets eloka dat er bestaat, dat er is een grote uh, eloka, een grote Hashem, goddelijkheid, goddelijk. God, ik kan het woord niet uitspreken, een grote eloka. Dus wat het woord Elokim. Ushelita Abbaalmat, een groot el uh, eloka, een grote heerser in de wereld. Vijf. Olehjahedalai yoma en om, dus niet alleen te weten dat hij bestaat, maar om elke dag... Uh, verbinden, zich verbinden met hem, je je kedakke je de eenheid maken naar behoren. Wanneer ben eenheid maken in deze, in die zes eh, kanten, zes hoge kanten oftewel uiteinden. Dus de verbinding maken met die zes hoge uiteinden. Olle abed, lon, je goede en om te maken in hen uh, eenheid, beschiet die we op, door zes woorden van Shema Israël hoor Israël, ja, daar hebben we zes woorden, Schma Israël, Hashem wil oké, no Hashem gaat, zes woorden, en dat is wat, de, de derde voorschrift, u lekavena, en om de intentie te hebben van, om zijn wens te brengen omhoog, behadei hun, samen, twee, want daar en daardoor, en daarom zegt hij, dat woord echade in that, in de Shm'a yeah, Israel zeggen wij ja, dat zeggen wij, hoe Israël, als Hashem als hem welkein, als uh, Shm'a Israel, als hem welkein, als hem 'egeade'. woord van die zes woorden is het woord echade. 'Egeade' betekent één. En kijk nou wat je zegt ons. En daarom is het het woord 'egeade'. Iets daarheen, le archale aarchale. Let op dient, men dient dat laatste woord van de naam, van, de, van deze Shema Israël, hoor Israël die zes woorden, dat laatste woord, echade, een, dient men euh, te verlengen, oftewel bij het uitspreken daarvan, dient, dient men het lang, lang, langer uitspreken, in deze zes woorden, dus men dient het woord, let op, wat die zegt ons. Uh, men dient het woord, er een, dus het een, het laatste zesde woord van de Shma Men dient men, uh, uit te spreken in de lengte, let op, uh, qua tijd of qua lengte, zoals, uh, de lengte is van het uitspreken van deze zes woorden van Shma normaal als men zegt dat. Dus, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nou, hoeveel? Twee seconden of drie seconden is dat? Nou, dan moet je zo lang uh, uitspreken het woord Echad. Dus moet je zeggen bijvoorbeeld, Shema Israel, A A Hashem Elokeinu. Hashem, dus ik vervang dan de naam Hawaii. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Echad. En dat over dat laatste. Uh, letter Dalet zullen we nog spreken apart. Over de laatste letter Dalet van die naam van deze Shema Yisrael, die is ook geschreven met de grote letter. Grotere letter dan alle, al die normale letters zijn. Dat zullen we dan spreken nog later. Nou, later in, de, in deze ortdelen. We gaan terug naar de vorige pagina, naar onze oorspronkelijke pagina. Haasulam. De linker kolom, de rechter achtin, от Resch, Dalet, Referentie van ot referentie van ot rech Pikuda tlit tliet aavech uledo belepunt, punt, mitzwa nechentina i ladat. Še elokim gadol vishalit twintig baolampunt. Ech zier, zier, hay... Jehoede Aslak die verdeelt deze uh, eerste zin, zie je, hij verdeelt het en plaatst een puntje. Want in de zoger zelf hebben we gezien dat daar geen punt stond. Volgens mij, ja, nee, geen punt stond. Dus hij heeft dat verdeeld. 18 na de dubbele punt. Kijk nou hoe mooi is dat wij aan het einde van dit eerste boek van de zorg dat wij uh, deze voorschriften leren. Ja? Die veertien voorschriften die wij leren, die alles uh, in elkaar, alles, uh, alle overige, al het overige in zich insluiten. Waarbij de eerste en het eerste worden ook allemaal alle overige voorschriften van de Torah, alle 612 zijn, zijn terug te vinden, eigenlijk de kracht naar de kracht, in het eerste voorschrift van Ira, van Vrijs. Maar dat zijn dus de veertien voornaamste voorschriften, die uh, Zoger ons hier in dit boek aangeeft. Amit met zwaar het derde voorschrift, 19, hier is. La om het is te weten. Je Jesche Elohim dat er grote en machtige Elohim is in de wereld. 20. Na de punt. Ulejahdo, behol jong, je goed karaoei. תענ twenty-two כה צוות אילيونים חגאד נהיי דזייר אַרְפִין. בלא שותם twenty-two נהייhood אחד, בשם בשש בשש מילים, של שמע ישראל, כולי 23 twenty-two ארץ סון וְמַהֵמ. Allemaal. Let op. Punt. Olehagdo, dus niet alleen te weten, maar Olehagdo en hem uh, te... En met hem en hem eenheid te brengen in hem. Bacolium. Hem te... Uh, Eenheid brengen te brengen in hem in elk, op elke dag. Hier goed karaoei. De eenheid naar behoren. Hoe? Bashisha 21, het Savota Elonim, in zes hoge uiteinden, en hij gaat ons nu dat toelichten met die, met die grote uh, Dunne, dunne lettertjes uh, in cursief. Hagat uh, nehi van zeiran pin. Kijk, dat is wat wij doen door deze, door, dat, deze eenheid. We laten Sotam je goed en door hen en van hen je goed te maken, eenheid te maken. 22, Bashes, gemelim, Shma Israel. Met zes woorden van Shma Israel, hoor Israel. Ulrika wen, 23, harazon, en zijn wens, dus de mens moet zijn wens richten samen met hem naar boven. Zie je wat hij zegt ons? Wens, zijn wens richten naar boven betekent omhoog om te brengen. 23 naar de punt. Waai bamila echade, kashiur ses milim. En daarom dient men in het woord echade, wanneer men dat uitspreekt, dat laatste woord van die zes woorden van de Shema Israël, moet men die, dat woord, Verlengen, als het ware, langer uit te spreken. In de mate, hoe? In de mate van die zes, zes woorden, net zo lang als die zes woorden samen duren om, die om uitgesproken te worden. Punt. 25. Beurat waarin? Omer bet dwarim. alif 26. Przezrichim, le menade, vechule. Bet le jagda le vechule. En u gaat dit ons het uiteen zetten. dwarim uitleg van de woorden. Omer bet dwarim. Hij zegt, de zoger zegt twee dingen het eerste is 26 dat men dient hem te weten, men dient te weten, ja, men dient, men dient te weten dat er Hashem is, dat Elakim is, enzovoort. Bet, het tweede ding jaagdalen om hem tot eenheid te brengen, enzovoort. Dus twee, twee dingen 7. Tietchila Tsrichim Lemenada Ladat otam Bet 28 sitrin Shijesh Bahava Shem Aba Alain 29 Wie ischsud kanal de I, Hava, Rav Rava, here see that it ain't not the last <language> word. The eerste letter, in plaats van Dalet, mutet it resh zayn. So it's a very good Rav Rava, hainu dertach, abba vayima alayim. Shehu Rav vgadol bachasadim eniuchut kakenar naar de betekenis van wat we leren, en wat, wat de zogers zegt, en wat de Torah zegt. Kiet gelaats regim laminada, want eerst dient men te weten, dit dient men uh, weten, ladat weten, wat betekent dient men te weten, dient men te weten, wat betekent dat? Otam bet die twee kanten, die in de liefde zijn, zijn, uh, abo en ima, alleen we jishud. Welke twee kanten zijn? De hoge, abo en ima, 32, en jishzoek, dat zijn die twee kanten. De hogere en de lagere hoge, uh, uh, uh, binnen kanaal, zoals boven gezegd werd. De en elokah, dat er bestaat, Elohim, grote Elohim, wat betekent, groot Elohim, of grote Elohim, wat betekent dat? Hij dat wil zeggen, goed opletten, dat wil zeggen, Abbe, de hoge, Abba en Ima die, raf we HASADIM die groot, machtig en groot, is in de chassadim, de, kijk nou, wat, waarom zegt hij dat het grote Elohim is? Omdat het slaat op de hoge Abouhima, die groot en machtig zijn in de chassadim. Wij We weten dat Abouhima, de hoge Abouhima, die veel vol van chassadim zijn. En, waarom machtig? Omdat groot, omdat hun chassadim zijn, niet gewoon chassadim, zoals bij, bij de zeer maar chassadim die behoren tot de gar. Herinner je nog, tot de gar, tot de, eigenlijk die behoren tot het hoofd, vol van tien sferot. En niet de chassadim van de zeer en pin, die zes sferot zijn, een gewone sferot zijn, terwijl de sferot die de chassadim van de ima zijn, herinner je nog, um, aviradachje, een dun, een dunne licht is. Oftewel, dunne fijne geselin van de gar 31 usliita baelma haenu de diikri shalit 32 shemore aladinim dinin shemit ah ei rokenfaut. Ein een na het laatste woord in plaats van Dalet, moet het Res zijn. Shemit Arim mihem 33 She haor ni gnaz mihem, vinafag dien akashia. volgende pagina. Dat is het. Daar is het al. Einde staat het een puntje. Nog een keer even terugkeren op de id aan de regel Dertig, daar zegt hij niet eigenlijk dat die uh, zegt die groot, raf en gadol, chassadim. Dus veel, veel en groot van de chassadim. Ik had even een foutje gemaakt door te zeggen dat machtig en groot. Nee, raf is dus, in dit geval is het veel, dat is normaal ook veel. Veel en gadol is groot, dus de abe, de hoge abeimah, die zijn veel, veel hebben ze en groot zijn vol veel, in het woord veel en groot in de Dat Niet zo dat het niet mooi zo, mooi Nederlands is, maar dat is belangrijk dat het wat hij zegt over de im. Maar hier in de zoger zegt hij nog een ander. Attribuut geeft hij dan ook dat wat de mens moet ook nog weten dat niet alleen dat het dat, dat Elohim is groot en, ja, groot is, maar dat die ook schittert, dat die ook heerst in de wereld. Wat betekent dat? 31 let op, hoe schittert en die is en die he, he, he, he, heerst in de wereld. Wat betekent dat? Dat hij, Elohim, die heerst in de wereld. Hij nu Jersut, dat slaat, deze slaat op Jersut. Jersut, zie dat onderste binadus die, die ikre schalit, welke Jersut heet, shalit heet, die heerst. Wat betekent dat? Shemore aladinim, dat dat leert, verwijst, dat leert, over dienim. Dat leert over de gestrengheid. Shemit met Arim me hem die van Jezus opgewekt wordt. Kijk nou wat we leren. Niet van de Abouhima. Hoge Abouhima worden de dienim opgewekt. Wat die zijn chassadien goed opletten. Nu wat hebben we extra geleerd eigenlijk in die laatste zes jaar. Dat we hebben gezegd dat in de Bina wordt de Dinium, herinner van de Bina komen de Dinium, alleen maar de, de, de bron van de Dinium is dan, komt van de Bina. Ja, maar dan zien we nu, wat we hebben nu bijgeleerd nu, dat het komt wel van de lagere Bina, of, in dit geval dus, wat wij zeggen dan, van de Jirsut. Van de Jirsut, omdat de Hirsut staat, let op, we hebben het geleerd, waarom die staat onder de chasse van de Ariechanpien, daar komt geen primaire licht meer, die was daar verstopt om aan de chazé, daarom dienem hier daar, daarom dienem komen van die nog een keer van de jirsut. Niet de dienem zelf, maar die, die, daar worden ze opgewekt. Potentieel zijn ze daar de plaats van, waar het de, de bron bronder van is, 33. Sheha, hoor, ik naas mee, oh, dat is wat hij zegt: dat het licht, dat is primair licht, het licht dat schijnt boven de gezee, oftewel daar waar de hogere wateren zijn, dat het licht van hen, van Jirs, is verstopt. Wenafagdinakasje en daardoor kwam de zware dien, uit, oftewel verscheen zware dien. De volgende pagina. Kuf Tzadi Dalet. 194. Hasulam. De rechterkolom na de punt. De eerste regel na de punt. Ki HaShem. Shalit u Mosheil. more twee al dienen. Kijk, wat die zegt ons. Want de naam heerser, hij die heerst, en Mosheil betekent bestuurt, leert over dienem. Dus dat laat zien dat het gesproken wordt over dienen. Let op, ook, ook belangrijk is, direct gaat het fixeren bij jezelf. Dan zal je dat begrepen ook, ook in het gebed, ja, in de sidur, wanneer je aantreft, of in de Torah, waar dan ook. Als je aantreft dat er daar ergens een vers is, bijvoorbeeld ook in de, in de Tehillim, in de Psalmen van David, of waar dan ook. Jij ontmoet daar een plaats waar staat, gesproken wordt over de heerser, Hashem, die heerser, machthebber is. Dan weet dat het slaat dan op zijn eigenschap dinim die dan in dat vers zich manifesteren. De regel twee. En kijk nou, geweldig nu hoe worden wij Hashem kennen. Let op. Hashem we hebben geleerd Elokim, we Elokim is. Uh, Abou-Yima en Yishtsud, ja of niet? We hebben geleerd wie heeft de wereld geschapen. We hebben geleerd, uh, Abou-Yima, oftewel uh, Bina. Abou-Yima, really nog? En dan hebben we geleerd dat in de naam Elohim hebben wij dus beide, hebben wij de hogere Bina, oftewel abu, de hogere Abou-Yima. Die zijn Chassadim. die hebben in zichzelf Chassadim. die zijn de. Um, die manifesteren zich als chassadim. die wil alleen maar chassadim, En alleen dat onderste gedeelte van de Bina, de zeven onderste, die daar manifesteert zich de dien. En dat is wat alle onderste, lagere uh, elementen van de boom des levens, en verder ook de zielen, die ook daarom hebben ook deze twee leidigheid van twee krachten die er zijn, zowel in de naam Elohim als verder, in de zeer in, in de zon, uh, in alle werelden onder de wereld, en in de zielen van de mens. Duidelijk ook een beetje helderder hoe dat komt. De regel 2 na de punt. Vapieru zhu. She yesh ladad bet citrin dri eil de ahava. Vlikhlol bacholech achat mehem gira fir kanal. Vikabel ahava toit barach. En wat ik nu vijfde archavi, we hebben een bediener die als een schaal aha was, is schleimavlo zulat. Absolute concentratie. Probeer jezelf so, uh, in te stellen nu met Verifieer jouw eigen instelling. Duidelijk, er bestaat niets anders. De wereld is op dit moment alleen jouw bundel van jouw krachten, die jij alle richt, al alle pijltjes van jouw krachten, kijken omhoog. Alle, zonder enig voorbehoud. Dan doe je het correct. Hoe moet je het doen? Dat is, dat is uh, aan jou. Dat moet je leren in al die jaren. Moet je wel weten hoe. Stap voor stap. Maar dan op deze manier. Je weet wel. Let steeds op jouw kavana. Waar je hoe? En de betekenis daarvan is. En de uitleg is. dat bij Citrinelo dat men dient te weten. Ja, de zoger zegt: een mens moet weten. Wat is weten? En dat gaat hij ons uitleggen. Dat men dient, dat een mens moet, uh, dat me, men dient te weten twee kanten, twee deze kanten in de liefde. Wil ik rold Gaat met hem en samen te voegen aan elke daarvan, hier de vrees, vier kanalen zoals boven gezegd werd. Weekabel Havato, het en de liefde van de gezegende te ontvangen, laat hem dus de liefde van de gezegende te ontvangen. Hen betievo we zo wel wanneer, wanneer hij het goede heeft, weet ik, hoe dat de Archave, en wanneer al zijn, zijn wegen worden zijn wegen, uh, hij slaagt in zijn wegen. Vijf. We hen bedienen als in de dien, in de gestrengheid ja, ne geschaaf, want dan wordt het geacht als uh, volmaakte liefde. Velozulat, velozulat betekent, en dat er geen andere is dan, dat men betekent, dat de houding is dan, dat er geen, dat er niets anders is dan, geen andere is dan alleen maar. Hem. Ja, zoals we dat geleerd in de eerste herinner nog de eerste de eerste het eerste eerste was in shamati, één um, oom milwado. Er is geen ander ander dan hij. Dat is de ware liefde, dus van beide kanten insluitende vrees. Um, en dat men de houding hebt van binnen, dat er is geen ander dan hij. Zes na de punt. Zes naar de punt. Zeven, begoren, joma. Jehoedda, tidake, johud. Benon, schiet. Acht, citrine, Dainu Lalotman Lezon wij zijn nagenoeg zodat waar ze lijm zodat wij zijn om iets elf, en lig je ním, lig je tam, twal je malschim, pin. Schal dei a jehu metalim, der tien jis sud bomakom, de ari pin. shisham maim. En jonem, weinig ornig nas, mij vijftien. baor. azhem maspiim zestin zestien le zon, we le hola o ba voortreffelijk hoe Hij ons nu het dat hele traject doorgeeft, let op, het hele traject, is het is voortreffelijk wat Hij ons nu geeft, het hele traject, de hele traject naar boven en naar beneden, kijk nou, goed leren we hier, is het hij is helemaal nieuw open, laat het ons gewoon, onthult Hij ons dat allemaal, uh, en daar moeten wij dankbaar zijn, moeten wij echt grijpen naar deze onthullingen en uh, pakken dat de, al deze stappen stappenplan als het ware stappen die wij ook maken samen met de zeer en Pien en Heersen enzovoort uh, mee in onze studie in ons gebed, let op, in onze correcties zes. Naar de punt. Wagar, het regime. En vervolgens, dus eerst moeten we weten, heeft hij ons verteld wat het weten is, dat zijn de voorbereiding wat we doen, de liefde, de ware liefde gaan we opbrengen. Let op. En vervolgens, het we jagen, moeten wij hem eenheid brengen in hem. Van onze kant natuurlijk. Bahori, joma, elke dag. Zeven. Je goede. En dan hier zie ik ook. Geloof ik. Ja hier ook zie ik een foutje. En dat woordje. Dat derde woord. Zie ik opeens een fout. Moet ook zijn. Je goede. Dus. Je goed, En dan get. En hier volgens mij staat het hier. He. In plaats van de letter he. Uh, moet het wel. Get zijn. Dus trek het even, de linkerpoot, linkerpootje, tot uh, aan de horizontale balk boven. Begolij Joma Jehuda Kedaka Jehud. Nog een keer. En vervolgens, dient men de eenheid maken, zijn eenheid maken, elke dag de eenheid naar behoren. Benon, she'd sit in a line, met deze, in deze, of door deze, zes, de regel acht, hoge uiteinden, letterlijk zes hoge kanten, let op, de Heino dat wil zeggen, en nu goed opleiden wat hij ons nu zegt, helder, helder, helder zegt hij ons nu, de heino dat wil zeggen, la lot man le zon, let op, om man omhoog te brengen naar de zon, dat is wat wij doen. We zonen jirsut, let op, en de zon doet dat verder naar jirsut. Negen, waazolim jirsut, we zonen, let op, en dan stegen op, stegen op de jirsut en de zon stegen op. Om met gaat en worden als één verenigd, regelt een Im shet citrin en shem abu met zes hoge kanten, oftewel zes hoge uiteinden die abu en ima zijn. Elf adikraim shet citrin alayn die de hoge zes kanten zijn. Ligatam Malbishim, waarom heten ze zo de hoge zes kanten? Omdat zij bekleiden de wak van de Arichampin, zij bekleiden de zes uiteinden van de, van de zes uiteinden van de Arichampin. Herinner je nog dat hoge Aboïma? Zij bekleiden het lichaam van de Arichampin vanaf de geset en Gwora en naar beneden. Schalidea jiechut azee, dat door deze, jiechut, dat door deze, eenheid. Let op, met alim jiech men doet jiech sut, opsteigen dertien. Let op, bamakom abo wima, naar de plaats van de hoge abo in ima. Naar boven, boven de parsa van de arichampin. Hij bedoelt boven de gazee van de arichampin. 14. Shesham sot mai dat daar is het de essentie van de hoge wateren. Dat herinner nog, daar is het licht, primair licht. We een haar oor me hebben, geen licht is van hem verstopt. Dus boven de gezet van de is geen licht verstopt. En daar doen wij die, omhoog brengen wij die jerszut. En samen met jerszut ook de ziranbien die eraan hangt, enzovoort. En ook ons gebed ook eraan hangt. 15 sorry, 15. hoe gaat ze met Malim Baor. En wanneer de jerszut, let op, dus die, die als locomotief is, die dan opgestegen is, naar boven zat, en die, de, rang hangen, hangt, de rang hangt, herinner uh, nog, de hangt een wagon, wagonnetje van de zon, en daarna de wagonnetje, wagonnetje van, die, van iemand die de man heeft hier, van de ziel die de man heeft omhoog gebracht. Dat zegt hij dan, en wanneer de Jezus gevuld wordt van het licht, van dat licht daar. Als hem let op, dan geven zij die jesuit, ja het meervoudens mannige vrouw, die geven dan het overvloed naar de zon. Zestien. We zonlich alle en de zon geven dat verder naar alle werelden. En ook naar de ziel, die heeft dat uh, de man heeft omhoog gebracht, om het galima, chassadim, let op, en de chassadim worden onthuld in de werelden, duidelijk want van de hoge abouima, die zijn vol van chassadim, door hen worden, worden de chassadim verder door gespeeld naar alle werelden. 17 naar de punt, kijk nou, welke keten, geweldig, hoe heet het, geduldig, hij is om steeds ons dat uh, voor de ogen te brengen, dingen die hij van verschillende kanten al be heeft belicht en toch uh, blijft hij dat, ons dat doen, want dat is de manier van het presenteren van het geestelijke niet doen zo, ah ik heb, jullie, jullie hebben dat al geleerd in uh, oh, in de eerste klas, in de tweede klas, of ja, op de lagere school, of weet ik veel. In t, uh, je kan zeggen, ja, oh, jij hebt dat al geleerd, al vier jaar geleden, waarom moet ik dat nog een keer heb, heb vertellen? En ook studenten, omgekeerd is het ook, ook het geval. Want uh, sommige studenten die dan zeggen, iemand van een student kan ook zeggen, oh, dat heb ik al gehoord, dat heb ik al meermalen geho gehoord. Dus, ook dat is fout ik kan niet zeggen, ik heb het al gehoord. Je elke dag neemt, neemt weer, ochtends weer een stuk brood. Je hebt toch veel gegeten gisteren brood. Waarom moet je nog weer brood hebben? Je hebt toch weten hoe het brood smaakt. Waarom moet je vandaag weer brood hebben? vandaag het brood, die, die smaakt heel anders dan, dan gisteren misschien. In ieder geval iets voedzaam. Zo is het ook hier. Kijk, nou moet je leren van hem en nooit meer zeggen van... Ja, ja, ja, dat heb ik al gehoord, meerdere malen, heb ik niet meer nodig, ja dat is deze wereld, dan zeg je dan, uh, net zoals gedoemd, net zoals die uh, wetenschappers van deze wereld, staan perplex voor, als het ware voor de gesloten duur, hermetisch gesloten voor hen, om uh, doorbraak te maken, ze moeten echt doorbraak maken, door heel ander denken aan te nemen, door te gaan boven het verstand. Duidelijk, maar zij doen het ook zo, uh, wij weten dat, ik weet het al. Nou, dan ben je klaar, als je zegt, ik weet het al, dan is het direct, uh, van boven worden de duren gesloten, op sloot gezet. Hij weet het al, waarom moet je hem de duren open doen? 17. Naar de punt. We zeggen, hoe zullen Shma, Shema, kwoosrecht of lefaneinu. En dat is het geheim van het zeggen van Shema, ofwel Shma Israël, wat wij zeggen, die zes woorden, Shma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Zoals staat, zoals hij schreef dan, voor ons. Dus uh, wat wij zullen bij Zrat Hashem leren, vanaf de regel 19. Uh, in onze volgende zorg.